Uur. Door al met het NOS journaal. Bankpresident Knot vindt dat de pensioenfondsen niet te lang moeten wachten met korten. Als dat niet snel gebeurt, wordt de rekening doorgeschoven naar jongere generaties, zegt hij in een interview met de Telegraaf. Hij wil niet dat er jaar na jaar gekort wordt, dat is volgens hem niet goed voor het consumentenvertrouwen. Knot vindt het beter om de pijn in één keer te nemen. Nederlandse reizigers die momenteel met Thomas Cook Nederland op vakantie zijn... kunnen hun reis gewoon afmaken. Dat zegt een woordvoerder van de Nederlandse tak van het bedrijf. De Britse reisorganisatie is failliet en heeft alle vluchten en vakanties geschrapt. Honderdduizenden reizigers zijn gestrand. Pogingen om het bedrijf te redden zijn mislukt. En wereldwijd staan 21.000 banen op de tocht. Thomas Cook Nederland, waar ook Neckerman Reizen onder valt... weet nog niet of zij ook faillissement aanvragen... Voor de 10.000 Nederlanders die nu op vakantie zijn met de reisorganisatie, zijn er voorlopig geen gevolgen. Bij een jeugdinstelling in Bokstel zijn gisteravond zes jongeren onwel geworden. vermoedelijk omdat ze ecstasy hadden gebruikt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, maar aan de beterende hand. Het incident gebeurde bij een open GGZ-instelling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. die ook andere psychische problemen hebben. Drie van de zes jongeren woonden in de instelling. In de stad Wamena, in de Indonesische provincie Papua... hebben demonstranten huizen en regeringsgebouwen in brand gestoken. Veiligheidstroepen proberen de orde te herstellen. En daarbij zijn geweerschoten gehoord. Het vliegveld van Wamena is gesloten. In de provincies Papua en West-Papua is het sinds vorige maand onrustig. De betogers zijn boos over racisme tegen Papua's die op Java studeren. Het weer, de regen trekt naar het noorden weg en vanuit het zuidwesten breekt vaker de zon door. Het wordt vanmiddag rond 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgenochtend in het westen een bui, geleidelijk neemt vanuit het westen de bewolking weer toe en dan gaat het morgenmiddag weer regenen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp staat voor knooppunt de hoek 4 kilometer file. Door een uh, ongeluk is de linkerrijstrook dicht en is de vertraging een klein kwartiertje. En een te hoge vrachtwagen op de A10 West richting de A10 Noord. De rechter tunnelbuis is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 20 september 2019, het programma Goedemiddag, de muziek is gedaan door Roy van Buringen, de muziek is gedaan door Cordraier. de redactie Gert van Kuik, eindredactie G. Rutte en die zorgt ook voor de koffie, en de presentatie Roy. Ja, Ben, Ben Zonneveld. Fijn dat we hier zijn. Er goedemorgen. Weer zijn. Ja, goedemorgen. Wat gaan wij doen, Roy? Het eerste uur. Nou, op deze stralende dag gaan we vanuit uh, Café of Hotel Hoogland, waar we natuurlijk een heerlijke koffie serveren en iedereen van harte welkom is we beginnen met het Rode Kruis. Uh, want die gaan beginnen met een nieuwe EHBO-cursus. En Martine, Joustra komt daar van alles over vertellen. En daarna komt de stichting Surfproject Zandvoort, de oprichter daarvan, Suzanne van der Broek. Het uh, is een heel mooi project en daar willen wij alles van weten. En daarom heb ik ook vandaag deze outfit aangetrokken natuurlijk, dat snap je. Uh, en dan gaan we verder met de film Troebel wint internationale eerste prijs. Mooi, dan uh, is het tijd voor de boodschappen en dan gaan we naar het tweede uur. Ja, en dan gaan we in de tweede uur gaan we naar de Chanticoor en het Zeeliederenfestival en daar komt over praten. Je gelooft het niet, Ben Zonneveld. Nee, Fred Paap. Fred Paap, ah, het programma is achterhaald. Ja. En dan uh, komt de Polman van AG Architecten. Er zijn natuurlijk diverse projecten die hij onder zijn hoede heeft. En ook een project wat uh, nog open staat. Oh, dat wordt heel spannend natuurlijk weer. <laughs> ja. Met de film Troebel daarvoor, maar dat is een heel spannend verhaal. Uh, 4 oktober, de open dag voor Reuma Nederland. Met Indike Smits van Smits Health and Wellness. We gaan het horen. Het wordt spannend. Martine zegt, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het uh, Rode Kruis seizoen staat weer... Uh, uh, Opsluiten en op openen. Want ja, we hebben, precies. Ja, je hebt natuurlijk uh, in, in, in de afgelopen. het seizoen, zal ik maar zeggen. ontzettend veel evenementen uh, gesupport. Uh, hoe is dat zo door het jaar heen? Ja, dat is leuk. In de winter doen wij de opleidingen. en in de zomer draaien we inzetten. <coughs> Alhoewel dat niet helemaal waar is. Want 1 januari doen we de nieuwjaarsduik natuurlijk. midden -in, mid in de winter, ja. En uh, de, de disco ice, uh, de doen we nog in de winter, en, maar goed, de, en wij, wij trainen onze eigen mensen tussen de herfstvakantie en, uh, en de meivakantie. Komt, komt dat omdat het dan wat rustiger is ook? Ja, ja dat komt ons allemaal beter uit. Hoeveel, uh, moet ik vrijwilligers op, zeggen, of op verenigingsleden? Ja. Uh, ja, bij ons ben je allemaal ja. vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ja, en het Rode Kruis is wel een vereniging, maar wij noemen het onszelf gewoon vrijwilligers. Dat maar, hoeveel heb je er? Ja, dat wisselt nogal. Uh, dat ligt eraan wie allemaal meetelt. Want we hebben ook nog een sociale groep uh, uh, waarbij mensen nog zitten. We hebben nog mensen die niet inzetten doen, maar wel zich heel erg bezighouden met de organisatie. Maar al met al is het Zandvoort ongeveer 60 vrijwilligers groot. Dat is wel heel groot. Ja, dat ja, is best heel groot. Ja. Ja, hoor. En ja. natuurlijk uh, ga je dan... ...op zoek naar nieuwe vrijwilligers? Ja. En is, is dat een beetje de basis van het opleiden of mag iedereen? Nou, iedereen mag altijd bij ons meedoen met de opleiding. En dat komt... Uh, we zoeken natuurlijk nieuwe vrijwilligers. Dus we vinden het heel leuk als ze blijven hangen... ...en meteen inzetten bij ons komen doen. En om ook ervaring op te doen. Maar mensen die zeggen... Yo, ...ik werk in de beveiliging, in de kinderopvang, wat dan ook. Ik wil graag een, een goed EHBO-diploma halen. Die zijn ook van harte welkom bij ons. Ja. Hoe, uh, hoe gaat dat in zijn werk, zo die, die opleiding? Uh, het dat is natuurlijk niet zomaar gaan zitten en je krijgt les. Uh, nee, dat, dat is het eerste half uur. En ik zeg al de dames: doe geen rok aan. Want verder is het heel veel uh, op de grond liggen, stabiele zijligging, verbandjes. Maar ook gewoon klein een, een, iets in de neus waar kinderen een bloedneus tot en met reanimatie en de AED gebruiken. Het is het hele pakket. Zijn dat uh, twee verschillende opleidingen? Want ik, ik nee, één. Ik ook wel eens dat reanimatie een apart opleiding is. Nee, bij ons zit alles in één opleiding. Ook de kinderen en de baby-EBO uh, en reanimatie. Zitten allemaal bij. Heel groot verschil, hè? Reanimatie bij een baby en bij een blus. Ja, ja, klopt. En het is heel fijn als je het weet. Ja, want, ja. En, en, en daarom, twee vingers uh, uh, of van de hele hand, dat scheelt Of twee handen. <laughs> ja, dat is nog wel uh, echt van belang. Ja. En daarom duurt het ook twaalf avonden. Twaalf keer op avond. maandagavond, van acht tot tien, in ons eigen Rode Kruisgebouw. Uh, zijn mensen van harte welkom. Uh, we beginnen maandag de dertigste. 30 september beginnen we weer. Dus om acht uur. Ja, uh, maandag over een week? Ja. ja, dus bijna over een week dan. Uh, en we hebben nog plek, dus mensen zijn je, nog welkom. Heb je al uh, aanmelding? Ja, we hebben zeker aanmelding. Anders waren we geen anders gaan we niet starten. <laughs> maar we hebben gewoon nog plek. We gaan maximaal tot 12, dus er kunnen nog een paar mensen bij. Um, en de, de, de opleiding kost 200 euro. Dat is inclusief alles: boekjes, ja, examengeld, koffiematerialen, et cetera. <coughs> maar als je nou vrijwilliger bij ons bent, dan uh, is dat in de regeling, krijg je dat terug. En er zijn in Nederland heel veel verzekeringsmaatschappijen die ook uh, een deel vergoeden. Op welke basis? Uh, dit dit hoort bij het aanvullend pakket. Ja, net als stoppen met roken en een mindfulness cursus. Ook EHBO zit erbij. Nou, dat is voor sommige dus, mensen wel dus, heel erg handig om, dan om te die, weten. Hè? Uh, ja, ook dus, om het te doen. Ja, Dus eigenlijk voor, voor weinig kan je bij ons een EHBO cursus uh, volgen. Dus ik zou ik zeggen, kom, het, kom. Ja, nou, goed idee. Het is natuurlijk heel belangrijk dat steeds meer mensen uh, uh, EHBO dan wel reanimeren kunnen. Hè. Je ziet de uh, buurten waar een, uh, een, een AED hangt. Ja. Gelukkig steeds meer. Vind je daarvan? Ja, ik vind dat heel goed. Want dat zijn zulke ja, eigenlijk simpele handelingen waarmee je, je mensenleven kan redden. Het is geen hersenschirurgie, het is geen ingewikkelde dingen. Het zijn gewoon, weet wat je moet doen, hand op de borst en gaan. En dat dingen aansluiten. Dus iedereen die een smartphone kan bedienen of een tomtom -tom kan dit ook. Je moet echt een weten. vergelijking. Echt? Ja, absoluut. Want het ook. Ja, Tom ja, kan Tom... Ik Tom het ook, ja. Stel je in en dan praat je er doorheen. En dat doet die AID ook. Je moet alleen even weten dat je die handen op borst borstbeen moet zetten. En niet op het hoofd of op de buik of van ook. En, en verder het, gaan. Uh, luisteren naar het apparaat. Ja. Ja. Ja, ja en uh, ik heb heel vaak mensen op de opleiding zeggen... Ja, ik kom het nu doen. Want ik stond laatst bij een ongeluk. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik voelde me zo machteloos. Dus ik kom op, op de cursus. Ja, top. Daar ja. doe je het voor. Ja, ze doen dan gelijk die EHBO-cursus ook maar even mee. Ja, ja. En Iedereen heeft buren en familie, vrienden en kinderen en noem maar op. Dus uh, ja, doe het niet voor jezelf, maar voor een ander. Als je nou die EHBO-cursus gedaan hebt ja. en je wil bij jullie blijven hangen. Ja, dat is natuurlijk heel gezellig. Dat is ook heel gezellig. Ja. Hoe gaat dat met, het, met die evenementen en indelingen? En dan? Ja, wat je dan doet is dat je eerst altijd als extra meeloopt. Je bent niet van hier is je diploma en hier is een evenement en succes zet hem op. Nee, je gaat eerst meelopen. En het voordeel bij ons is dat we heel veel leuke evenementen hebben in diverse hoeken. We hebben het, kennen allemaal het circuit. Maar we doen ook heel veel sportwedstrijden. Een, een jaarmarkt, een nieuwjaarsduik, op de ijsbaan. Dus je kan gewoon kijken wat je leuk vindt. En daar schrijf je voor in. En dat is ja, inzetjes met z'n tweeën, tot met z'n tienen, tot met z'n veertigen. Ja, hoe groter het evenement, hoe meer mensen erin zitten. Ja, ja. Dus uh, we... ja, kom. Kom, kom. kom. kom. kom. En hoeveel? Mag ik graag twee dubbe Wat is de leeftijd van de mensen? Zijn ze zijn het allemaal jonger of zijn het allemaal ouder? Of Dat is heel divers. Vanaf ja. 15 jaar mag je de cursus doen. Oh, kijk. Vanaf 18 word je echt volledig ingezet, want onder de 18 draai je als stagiaire mee. Uh, ja, en de oudste bij ons, uh, poeh, nou 75 zoiets. Als je het lichamelijk fit nog kan, dus op je knieën zitten reanimeren. renimeren. Prima. Dus eigenlijk van 15 tot 75 kan je hè, Ben je welkom, ja. ja, ja. Hartstikke goed. Ja. Leuk divers. Ja. ja, en echt alles, dames en heren, alle soorten en maten door elkaar. dus Als je ja. nu uh, gediplomeerd bent, hè, ja. dan ga je de wereld in als EHBO. Ik word, ik word geen lid van, van het Rode Kruis. Blijft dat geldig, dat, uh, dat diploma? Of moet ik een doen? Moet ik ja. af en toe bij jou langskomen, bij jullie langskomen? Nou, een diploma is voor twee jaar, want in de ebo wereld verandert veel. Dat is eigenlijk net als, uh, als de hele medische wereld. Er worden steeds nieuwe ontdekkingen gedaan, dat ze dingen op een betere andere manier kunnen doen. Dus elke twee jaar moet je bij ons aantonen dat je competent bent. En uh, dat kan je doen door een toets te doen, of de lessen te volgen, of uh, BHV van je werk te volgen, mijn papiertje te geven. En als we dat zien, dan verlengen we dat diploma weer. Ja. Ja, dat is ook wel handig. Als je EWO bent en je bent ook uh, BHV'er, uh, bedrijfshulpverlener, ja. dan kan je dat gewoon in de praktijk doorbrengen. Precies. Ik dus... krijg per maand een tientje erbij van mijn werkgever, omdat ik BHV'er ben. Dat dus... is slim. Ja. Ja, ja Maar echt. zo zie je dat die, uitbraai, ja. die, uh, die, uh, die, uh, die cursus van het Rode Kruis, want vroeger was het EWO punt ja, nee, de muziek, nee, nee. zie muziek, dus dat AED komt erbij. Die, ja, reanimatie. Dus het wordt Ja, en vooral dat baby's en kinderen vind ik ook heel belangrijk. Wordt het daardoor ook complexer? Nee, nee, nee. Het is, het is niet ingewikkelder. Nee hoor. Als je eenmaal de basis snapt, waar je als eerste mee moet beginnen... dan is het alleen maar dat je meer weet en, en je dus zekerder voelt in diverse situaties. Maar ja, dat is wel belangrijk. dat je Ja, dat je als ja, je ja. maar denkt van nou, kom maar op. Ik weet wat ik moet doen. Ik raak niet in paniek. Blijf nou, rustig. Als je nou BHV'er uh, wil worden ook... Uh, ja. kan diploma, krijg je dan vrijstelling voor bepaalde dingen? Wel delen voor, de gedeelte. voor de EWO-gedeelte. Ja. Voor ja, de EWO-gedeelte. alleen bij BHV moet je ook brandplussen. Ja. En dat, dat doen wij niet. Nee, dat, nee, dat is maar dan uh, heb je inderdaad voor de helft vrijstelling. Oké, okay, dus dan heb je een ja. verkorte bhv cursus. Ja. eigenlijk. Ja, precies. Zo ja, dat bedrijf is voor bedrijven ook interessant om te zeggen... Ja, heel erg handig. Dit en, uh, dan hoef ik alleen maar een verkorte bhv cursus ja, te doen. Die klopt. zijn duurder. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, dus voor 200 euro... Uh, Zit je goed? Niet voor maar voor Nou, En weet dat dit het, het laagste tarief van de hele regio is. Wij zijn niet commercieel. Ik, ik sta er gratis les te geven. We hebben ons eigen gebouw. Dus ja. we hoeven er geen winst op te maken. We vinden het fijn om mensen binnen te halen. Uh, nieuwe vrijwilligers te hebben. En uh, zand wordt een stukje veiliger te maken. Dus ja, het is puur kostprijsdekkend. En meer niet. Maar als we het samenvatten, dan begint op 30 september maandag in het Rode Kruisgebouw de cursus. Van 8 tot 10. Van 8 tot 10. Ja. Neem 200 euro mee. Ja, of uh, stuur een mailtje naar... Uh, precies. <laughs> uh, want straks komende 20, ook gezellig hoor. Uh, naar e kruis.nl. En dat is Ingrid Klok. Zij organiseert uh, en regelt en houdt alles administratie bij. Dus klok. E rodekruis.nl. Dat is ons e-mailadres. Nou, dat is nu uh, gezegd. Ik, uh, ik denk dat er nog wat mensen bij komen. Misschien bedankt. worden Wordt er twintig? Wordt het wel gezellig? Nou ja, dan regelen we nog een instructeur erbij. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. <laughs> Martine, ontzettend bedankt voor de uitleg. Ik hoop dat de mensen komen bij je. Ja, en graag daar gedaan. We zien elkaar zeker nog. Helemaal goed. Tot binnenkort. Hum, hum, hum. Met the boy from New York Eigenlijk hadden we iets uit Miami moeten kiezen Want het gaat nu over surfen <laughs> In New York kan je niet zo goed surfen In Miami natuurlijk wel Nou, In New York kan je ook surfen Maar dat weten de meeste mensen niet Wij gaan praten met Suzanne van der Broek En we gaan het hebben over stichting Surfproject Zandvoort En het gaat ook over vier locaties En het gaat over surflessen met Kinderen en mensen met het Down-syndroom. Heb ik het zo goed Suzanne? Uh, ja het is nog iets uitgebreider. Want we geven ook surfles aan kinderen met autisme en ADHD. Ja. Dat is echt uitgebreid. Uh, jij bent ook oprichter van die stichting? Ja, dat klopt. Dan nou heb ik jouw tijdlijn eens even bekeken. En jij, <laughs> ja. begint om, jij begint 2014. Ja. En we zijn nu bij 2019. Ja. En daar zie ik Zandvoort staan. Acht kinderen met 16 vrijwilligers. Ja. En nu zie ik 110 kinderen... Met 185 vrijwilligers. Ja, dat is nogal wat. Dat is nogal wat, ja. Nou, ja. Hoe, hoe ben jij zo uh, gegroeid? Uh, nou, we zijn inderdaad in, uh, in 2014 begonnen. En, en dit jaar is ons jubileumjaar. Morgen hebben we een uh, jubileumfeest in, uh, in Zandvoort. Dat doe je goed. Ja. Uh, en hoe zijn we zo gegroeid? Ja, het, het is heel uh, organisch gegaan uh, eigenlijk. Uh, elk jaar een, een nieuwe locatie erbij. En, uh, en dat, dat willen we ook graag, want het zou natuurlijk fijn zijn als je voor zoveel mogelijk kinderen in Nederland uh, dit kunt aanbieden. Als je ziet wat voor plezier de kinderen eraan beleven en ja, dat ze er zelfs, uh, nou, ziet dat ze uh, een, een, een boost krijgen in hun zelfvertrouwen. Dan, ja, dan zou het leuk zijn als je dat in heel Nederland uh, ja, bereikbaar was, kan maken. Ik was het een van jullie instructeurs zei, van hij is heel de hele beperking vergeten. Ja, ja. Dat klopt en dat, uh, dat is heel mooi. Want dat is, toen ik startte met het surfproject, toen dacht ik: als ik deze kinderen het gevoel kan geven. wat ik zelf heb als ik uit het water of als ik in het water uh, lig. Namelijk dat je alles om je heen vergeet en helemaal nergens meer aan denkt. en als je uit het water komt, denkt: oh, er bestaat nog een wereld. en uh, wat moest ik ook weer doen vandaag. Dat is mooi, uh, dat is mooi. Ja. als je dat uh, die kinderen even kan bieden, uh, om alles even te vergeten. En toen die opmerking kwam, toen dacht ik, jee, dat, uh, dat gaf me wel kippenvel, dat dat gelukt was. En wat heeft jou gemotiveerd om, uh, om dit te beginnen? Mm, nou, ik werkte bij een, bij een zorgboerderij toen in 2014 met kinderen met down en autisme en ADHD en, en aanverwante uh, beperkingen. En dat vond ik zo ontzettend leuk om met die kinderen te werken. En um, ik ben van oorsprong psycholoog. Ik ben opgeleid als ontwikkelingspsycholoog. Dus er zit een, uh, een psychologenhart uh, in mij. Mm -hmm. um, en ik ben dol op, uh, op sporten en vooral op, uh, op surfen. En toen ik terugkwam van, uh, van een surftrip bij, uh, bij de zorgboerderij, toen vroegen letterlijk een jongen aan mij: Kun je ons niet leren surfen? En, Eigenlijk zei ik toen meteen nee. Want uh, ik dacht, ja, anders krijg ik elke vijf minuten dezelfde vraag. En uh, ik wist eigenlijk nog niet dat ik het uh, gewoon moest gaan doen. En nou, ja, toen is er wel een zaadje in mijn uh, hoofd geplant. En dacht ik, dat zou fantastisch zijn als, dit, uh, als je dat aan die kinderen kan bieden. Je bent natuurlijk zelf uh, ook een, een, een vervent server. Hè? Een fanatiek mogen we wel stellen. Dan ga je daarmee het water in. Ja. Met die gedachte uh, stap je weer op, op, de, op het zand... Hoe gaat dat dan verder? Want het maalt in jouw hoofd volgens mij van ik moet daar wat mee. Ja. Hoe, hoe ontwikkel je dat? Laat ik het een keer proberen of, uh, nou, eigenlijk, of start ik ermee? Eigenlijk zei mijn man toen in, in Engeland bestaat al zoiets. Je moet eens kijken. En toen ben ik gaan, uh, gaan zoeken inderdaad. En toen zag ik dat er in Engeland uh, een project bestond dat surfte met deze doelgroep. Ook precies deze, deze kinderen. En toen heb ik contact gezocht en hebben we, heb ik ze bezocht in Engeland. En ik heb een, een Skype-gesprek met de oprichter gevoerd. En die heeft me eigenlijk het laatste zetje gegeven. Ga het gewoon doen. Uh, dat zou fantastisch zijn. En, en doe het goed. Hè. Start misschien maar klein, maar meteen professioneel en uh, op de juiste wijze. En dat, uh, dat heeft mij geïnspireerd om, uh, om dat te gaan doen. Plus de surfschool eigenlijk. Want in, uh, in Zandvoort surfte ik bij uh, Surfana. En daar waren ze eigenlijk ook meteen heel enthousiast. Uh, van, ja, ja, tuurlijk, je, je kunt nee, maar, onze locatie ja. gebruiken en uh, kom, kom maar langs. Ja, dus dat hielp. Die eerste acht kinderen. Klinkt misschien oneerbiedig, maar waar heb je die vandaan gehad? <laughs> ja, <laughs> dus gewoon ik, zo, uh, rugzak. Ja, ja nee, ik, ik, ik kan me voorstellen, ik nee, wil dat zeker. doen. Maar dan ja. moet ik ook die kinderen hebben. Ja, nou, ik, ik, ik, ik werkte dus bij de zorgboerderij. <clears throat> daar was een aantal kinderen echt geïnteresseerd. De jongen die het aan mij vroeg uiteindelijk niet. Oh. Want die zei toen ik het oprichtte, zei hij: nou ik hou eigenlijk helemaal niet zo van water. En dus die krabbelde terug. Maar hij was wel de aanstichter van dit hele probleem. Um, uh, een paar kinderen van de zorgboerderij, maar ik ben ook langs speciale scholen gegaan met, een, uh, met mijn verhaal van dit wil ik gaan doen. En uh, zijn er kinderen die interesse hebben? <kuggen> ik had natuurlijk nog helemaal geen beeldmateriaal. Kijk, nu nee. hebben we de website en, en flyers en alles, maar... Ja, uh, mensen enthousiast maken. Ik heb wat zorginstellingen aangeschreven. dus Zo, uh, ja, zo kwamen, we, kwamen we vrij snel op acht kinderen. En, uh, uh, het is voor best wel een brede doelgroep Down, autisme en ADHD. Dan nou geef ik zelf les in het onderwijs, dus we hebben wel eens wat licht-autistische kinderen op school en uh, ADHD'ers. Uh, gaat het allemaal tegelijk? Uh, loopt het helemaal door elkaar heen? Ja, uh, ja? dat is een hele goede vraag. Uh, we doen ook onderzoek naar het effect van het surfen op deze kinderen. En de psychiater waar we mee samenwerken... die uh, zei toen in het begin ook... Van, nou, het lijkt me toch handiger als je misschien uh, kinderen... Met down in één groep. En kinderen met autisme in één groep. En uh, dat is de enige keer dat ik heel streng tegen hem ben geweest. <lacht> want verder durf ik dat helemaal niet. Uh, uh, want het is een fantastische man. En, maar ik heb gezegd, nee, dat doen we niet. Juist niet. Want op het moment dat je die kinderen op het strand hebt. En je zegt, nou jij bent een kind met down. Jij bent een kind met een autisme. En jij hebt ADHD. Dan plak je er gelijk een label Stieke, hoor, op. Ja. En dat wilde ik er nou juist van afhalen. Dus we doen die kinderen allemaal door elkaar heen in groepen. En je merkt zelfs dat ze van elkaar leren. Het zijn kinderen met autisme die in eerste instantie het spannend vonden om met kinderen met Down het water in te gaan. Of in een team te zitten. Van nou, die zijn zo druk. En, uh, en die kinderen die, uh, die, die draaien bij en die willen nu alle programma's over Down op tv zien. En die zeggen dat zijn van de meest leuke kinderen in de groep. Dus daar leren ze natuurlijk ook enorm van. Van elkaar en, en met elkaar omgaan. Dus juist niet. En hoe zit dat met de kinderen met ADHD, die eigenlijk wat drukker zijn. Dus ja. is er zit wel een zwaar label op tegenwoordig. Maar, ja. uh, nou, die worden, die worden heel <lacht> mooi rustig van de zee. Dat is, ja. een, dat is een mooie vaak in ieder geval. Dat heeft wel een, een, een mooi effect. Want de zee is natuurlijk ook best wel rustgevend en glijden, glijden op je plank op dat water. Ja. Maar ze zijn, soms uh, kunnen ze ook uh, in het rondspringen. En dan hebben we natuurlijk een heel breed strand waar je dat ook kan doen. En, en, ja. en wel een, een, een leuk verhaal was dat een kind uh, met ADHD die helemaal gek is op de reddingsbrigade... die, uh, die zag uh, een auto van de reddingsbrigade voorbij komen. En die, nou ja, die was helemaal afgeleid. En, en waar wij dan voor staan is niet dat kind het water intrekken en zeggen... je moet surfen, nee. Hé, hey, zullen we even gaan kijken? En, uh, dus hij is in die wagen gestapt, heeft een rondje met die reddingsbrigade over het strand gereden... kwam weer terug en had helemaal weer zin om het water in te gaan. Dus ja, op die manier afleiden helpt uh, wel. Ja. En Boeien? dat, dat ah, ja. sorry, één dingetje wil ik daarover zeggen. Is dat dat echt gebeurt door de vrijwilligers die erbij betrokken zijn. Want de kinderen krijgen één op één uh, begeleiding van vrijwilligers. En u noemde het net al even: 185 mensen. Nou, zonder deze mensen uh, had het Surfproject niet kunnen bestaan. Ja, ik, ik, ik heb het totaal uh, genomen. Want uh, de centrale organisatie heb je voor administratie en andere dingen. Dus het is best wel groot gegroeid. En daar wil ik het straks nog even over hebben. Ja. De, de dag? Of zijn het meerdere dagen? Hoe ziet zo'n programma eruit? Ja, de kinderen krijgen zes keer les in een seizoen. En dat verspreiden we eigenlijk over het surfseizoen van mei tot uh, eind september. Um, waarin ze de eerste drie weken echt achter elkaar les krijgen, drie keer... Uh, dus wekelijks. Omdat ze dan een band kunnen opbouwen met hun begeleiders. Ze worden één op één begeleid. Maar ook altijd door dezelfde begeleider. Dus dan kunnen ze ook een band uh, opbouwen. Um, en dan krijgen ze een diploma. He, dan vieren we eigenlijk de, de surfskills van, uh, van de kinderen. En of het nou liggend, zittend, staand of op je hoofd is. Dat maakt eigenlijk niet uit. Als het maar een succeservaring is. En, uh, en dan kunnen ze nog drie keer door in een uh, surfclub. Dus ze kunnen, ze kunnen zes keer terugkomen. Als ze nou dat diploma hebben. We zijn trots, we kunnen surfen. Dan hebben ze nog drie keer met een club. Volg je ze ook daarna nog? Want ik neem aan dat ze zo razend enthousiast ja. zijn dat ze willen blijven surfen. Ja. Kunnen ze dat alleen? Dat vind ik al een moeilijke vraag. Of moet er altijd begeleiding bij zijn? Want zo'n surfclub is natuurlijk is heel goed. Ja. Maar zijn daar genoeg vrijwilligers voor? Ja, nou, wij... Als dat nodig is hoor. Ja, ja, bij de meeste kinderen wel. Er is nu voor het eerst een aantal kinderen wat doorgegroeid is naar reguliere les. Daar zijn we heel trots op. Uh, en de kinderen die, die komen elk jaar terug... Dus de kinderen mogen terugkomen. Het is niet zo dat we altijd alleen maar nieuwe kinderen hebben. Nee, juist uh, zeggen we ook kom volgend jaar terug en dan gaan we weer, weer verder. Er zijn heel veel kinderen die het liefst in de winter ook zouden surfen. Maar dan is het vrij koud. Kijk, wij doen dat wel, maar uh, voor die kinderen is het echt fris. Um, en daarom zijn we nu wel bezig met een, uh, met een winterprogramma. Om te kijken hoe kunnen we dat opgebouwde zelfvertrouwen en die trots van, dat, van het kind ja, laten beklijven. Hoe kunnen we nou zorgen dat het blijft, uh, blijft plakken. En raar is enthousiast. Dan wil je ook doorgaan, denk ik, als, als kind. Ja. Dus dat ja, en er zijn kinderen die echt letterlijk, dat horen we van ouders... een, een, een Kalender boven hun bed hebben hangen en de dagen in de winter afstrepen. Dus voor die ouders is dat ook best wel wat. Spannend, ja. En dan gaan ze, gaan ze surfoefeningen op hun bed doen. En ja, ze, zijn, ze zijn er echt wel heel erg mee bezig. Misschien moeten we Centerparks maar vragen om een dagje in ja. het zwembad beschikbaar te stellen... voor een ja. terugkomdag in de winter. Ja, ja dat is een ja. goed idee. Ja. Die, uh, kunnen ouders hun kinderen begeleiden met surfen? Het zou kunnen en wij doen dat niet en heel bewust, want wij zien dat kinderen anders reageren als hun ouders hun in de buurt ouders, zijn. Is ja, en als hun ouders in de buurt zijn, dan hebben ze een ander patroon met hun ouders en een bepaalde, ja, bepaald gedrag soms. En wij zien dat dat beter is om dat los van elkaar te okay. trekken. Ja. Ik kom nog even terug naar 2014-2019. In 2016 komt outdoor erbij. Ja. Dan komt 17 Kamperduin en 18 komt uh, Huis ter Heide. Wie komt er dit jaar bij? Ha, nou, 2019 hebben we heel bewust gezegd geen nieuwe locatie. Want we merkten dat we zo hard aan het groeien waren... dat we aan de achterkant de organisatie het net iets te druk kregen. Dus we vonden het belangrijk om daar de focus op te hebben. En te zeggen, we gaan nu uh, de centrale organisatie even wat aandacht geven... en wat mensen erbij. Een nieuwe locatie vergt echt wel wat van, uh, van de vrijwilligers... En in uh, 2020 uh, mag ik vertellen dat de uh, locatie Katwijk erbij komt. Dus uh, nou, dan, uh, dan zullen we daar weer... Uh... Gefeliciteerd. Als je, als, ja, gefeliciteerd. <laughs> ja. als je nou zo'n uh, nieuw dorp er, erbij wil hebben, hè, dan uh, ga je dan even kijken bij de surfvereniging. Of, Zeker. Hoe, hoe zet je dat op? Want ook daar, uh, bijvoorbeeld 2017, Ouddorp, 16 kinderen, 25 uh, vrijwilligers. Ja. Dus je moet echt... Ja. Ergens heel veel vrijwilligers vandaan. Ja, zeker. We, het is heel belangrijk dat we daar uh, op locatie geweest zijn. Dat we zien hoe ziet het strand eruit ziet, hoe is de surfschool uh, Meestal kennen we de mensen al vooraf van de surfschool. Dat we, en we vinden het echt belangrijk dat het, dat het strand rustig is voor die hmm. kinderen. Dat de omgeving geschikt is. Dus dat is heel belangrijk. Daar selecteren we op. En uh, het mooie is dat we op elke locatie een apart team hebben staan van zeker minimaal drie mensen die het project daar begeleiden. Dus een soort franchise uh, ja, ja. principe ja. dat de mensen daar uh, het, uh, het surfproject maken en, uh, en doen. Uh, ik ga wel uh, zeker langs alle locaties, maar het is natuurlijk niet meer te doen om op elke locatie het ook operationeel in te vullen. Dus dat, ja, dat, dat is fantastisch. Er zijn mensen die dat voor ons doen. Ik heb nog, sorry, ik heb nog één vraag. Hoe draai je dat financieel rond? Ja, goede vraag ook. <laughs> ja, en, en een hoop fondsen en, en sponsoren. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, vanuit Zandvoort ook de Lions die, uh, die ons ondersteunen. En uh, de Rotary Club. Uh, dus, dus, en bedrijven die, uh, die het interessant vinden. Maar dat is nu wel een heel groot vraagstuk voor ons. Van hoe krijg je structurele financiering... Uh, zodat je kan zeggen tegen ouders en kinderen... niet alleen komend jaar mag je komen... maar nee de volgende vijf tot tien jaar ben je welkom. Ja. Uh, dat kunnen we nog niet. Daar, uh, daar zijn we mee bezig. Uh, maar ja, ouders betalen een kleine bijdrage... maar die willen we ook expres klein houden. Uh, ja, zodat het de drempel uh, niet uh, groot is. Dus ja, dat, uh, dat is inderdaad wel ja. een, uh, nou, een spel. Mocht er sponsor zijn... Ja. Meld je. Dat lijkt me heel erg uh, belangrijk. Maar die vrijwilligers. Want ik kan me ook voorstellen dat je heel veel vrijwilligers hebt. Nu al. En steeds meer nodig hebt. Wat moeten die kunnen specifiek? Want uh, de een zegt dat je uh, speciaal opgeleid moet worden. Om met deze jongeren te werken. En anderzijds moet je waarschijnlijk iets met surfen hebben. Ja. Dus wat, ja. wat is de noodzaak? Wat moet je kunnen om mee te helpen? Nou... Eigenlijk uh, niet zoveel in onze ogen. Dat wil zeggen, uh, uh, je moet ouder dan 18 zijn bij ons. Dat is belangrijk. Ja. En, uh, en een verklaring omtrent gedrag uh, inleveren. En wat wij uh, merken is dat er wel veel mensen op afkomen. Die of iets met de doelgroep hebben. Eh, of daarmee werken. Of dat ze uh, surfen leuk vinden. Dat trekt het ja. gewoon aan. Er zijn bijzonder veel mensen die het allebei uh, ...hebben binnen onze pool van vrijwilligers. Dat, dat wist ik niet dat het bestond. Uh, zoveel mensen die en in de zorg werken en van surfen houden. Mm, maar dat hoeft wel niet. je hoofd dan helemaal vrij kan maken. Ja, nou ja, ja, dat kan ik me best wel voorstellen. Ja. Je komt zelf ook een beetje uit die richting. Ja, dus. ja nou ik heb er heel veel aan. Ja. Maar wat we, wat, we, wat we faciliteren is dat <kuggen> alle, alle vrijwilligers een training krijgen voorafgaand aan het surfproject, waarbij we ze leren. Nou, hoe ga je om met de doelgroep? Hoe communiceer je? Eh, daar geven we ze handvatten mee en we geven ze ook een les in het water. En dat is dan niet een surfles om zelf te leren surfen, maar hoe begeleid je nou een kind op een plank in het water? En ja, dat, dat is echt heel belangrijk, want het begeleiden van een kind in het water is heel wat anders dan zelf surfen. Ja, um... mooi. Heb je nog wat nodig? Vrijwilligers? Of, euh, altijd. Doe nu op, ja, ja, zeker. Hebben? Nou, Vrijwilligers meld je alsjeblieft aan via de, via de website. Want die kunnen we zeker altijd gebruiken. Dat zal dan nu wel gaan over volgend seizoen. Uh, want het, dit seizoen is bijna afgelopen na ons grote feest uh, van morgen. De website is uh, Stichting Surfproject Zandvoort. Nee, ja, www ja Dat kan wel. Ja, ja, zo vind je het wel. Ja, we ja, ja, ja. hebben ook weer iemand die ons hoog in Google krijgt. Ja, ja, ja, ja. Allemaal vrijwilligers. Ja, ja. Maar dat ze hartstikke fijn zijn. En, ja, en, en fondsen en sponsoren. ja Echt uh, hard nodig. Jazeker. Suzanne, ja, ontzettend bedankt. En ontzettend gefeliciteerd met dit uh, mooie project. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Geen dank. En misschien als er de katwijk erbij komt dat we nog een keer praten. Leuk! Ja, Goed, Goed idee. Ik kom graag terug. Dankjewel. Nee hoor, dankjewel. En je botertjes? Ikzelf groep alleen van het potteflaas. En dan gaan we weer naar het volgende onderwerp. Ja, het wordt heel erg spannend. Troebel op de radio. Hey. Tegenover ons zit vele Akkerstaf. Ja, In het begin was het van help, help, ik moet geld hebben. Ja, klopt. En als ik nu kijk, dan moet ik je feliciteren met een mooie prijs. Ja, waarmee waar gefeliciteerd uiteraard, European Cinematography Award, yes. wat voor prijs is dat? Nou ja, dat is een zeer prestigieuze Europese prijs voor ja, eigenlijk de beste film op cinematografisch gebied. Dus dat is uh, heel erg mooi. Wanneer heb je die film uh, ingediend? Uh, bij dat festival, het hier wordt, ergens in augustus, begin augustus. En dan ga ik nog even terug. Wanneer is die film voor het eerst uh, uitgekomen? Uh, we hebben hem 1 september hier in Zandvoort, hebben we een voorpremière gehad ja. van onze sponsors en uh, nou, mensen die geholpen hebben aan de film en de crew. Uh, en eigenlijk 7 september is hij pas echt in première gegaan in uh, Amerika bij het Shorts Festival. Ja. Gaat hij nog circuleren in, in, in Zandvoort bijvoorbeeld een keertje in de bioscoop? Nou, ik hoop het wel. Dus uh, ik had eigenlijk eerlijk niet verwacht dat, dat het zo'n succes zou hebben, de film. En vooral niet ook in het buitenland. Um, dus ja, nu dat er inderdaad veel vraag naar is, denk ik zeker dat we gaan kijken of we hem hier gewoon in de bioscoop kunnen laten draaien. Kijk, nu hebben we de spanning opgebouwd over de film. Uh -huh. En nu gaan we het inhoudelijk ja. hebben over de film. Ik zat te kijken. ...en naar dat glaasje wat naar voren komt... ...en dan gaat het glaasje stuk. Ja. Dat is wel een hele mooie opening. We hebben het over uh, troebol. Mm -hmm. en het gaat over een rouwproces. Ja, dat uh, jij zegt dat... ...sommige mensen gewoon een waanzinnig... ...rouwproces uh, uh, voeren. Mm -hmm. Is dat nu ook zo? Hè? Kort gezegd, je mag het ook zelf vertellen... ...de inhoud van de film... ...een, een vrouw verliest haar zoon... Mm -hmm. ...en die bouwt dan een poppenhuis... ...en daar leeft die zoon nog in. Ja. Maar haar dochter is het daar niet helemaal mee eens... Nee, die zit in haar eigen rouwproces en die wil ook aandacht en ruimte voor nou ja, haar eigen proces, maar goed, dat krijgt ze niet, want die moeder die, die heeft zich teruggetrokken in haar fantasiewereld en die doet er echt alles aan om dat vast te houden, want ja, de realiteit is gewoon, ja, dat, dat kan ze niet accepteren, dat kan ze niet aan. Ik heb, het, ik heb het einde niet gezien, maar. Uh... Nee, ja. <laughs> en Daarom Spanend. zou ik me heel graag in die bioscoop willen hebben. Ja. Want de, de, de trailer, die triggerde mij al uh, met dat poppenhuisje. Oh. En dan die moeder die met, met de tafel bezig is en ja. zo. En wat mij ook opviel, is dat het enthousiasme straalt van jou uh, af. Nu nog steeds. <laughs> het was toen ook al. Uh, ja, dat ja, was toen ook. Al. En, ja. en dan ben je nog geld aan het vragen. Ja, ja. nee, ik weet het. Ja, nee, maar je, er is gewoon niks leukers dan, dan film maken. En vooral zoiets als dit. Dit is een verhaal wat ligt nou ja, bij mijn eigen hart. Licht en nou, het is fantastisch om dat te zien worden wat het nu is geworden. Is... En hoe lang duurt de film? 19 minuten en 44 seconden. <laughs> ja. Hij is uitgemeten. <laughs> Absoluut, dat is wel hey, hoe, hoe kom je erbij om dit thema te pakken? Uh, nou, ik denk dat het een mix is gewoon van, van dingen die bij mijzelf in mijn eigen leven spelen. Ik ben zelf een aantal heel dierbare mensen verloren en ik heb ook van dichtbij gezien wat dus rauw met mensen kan doen. Ik kan me echt de meest krankzinnige vormen aannemen um, en daarbij ben ik gewoon doodsbang om mijn eigen zoontje te verliezen. Dus ik denk dat, dat het een soort combinatie van factoren is geweest waardoor dit verhaal is ontstaan. Dat is wel uh, impressief dat je zegt, ik ben bang om mijn eigen zoontje te verliezen. Ja, ja nou, hij is gewoon het meest dierbare wat er is voor mij in de wereld. Maar loop je rond met die angst of, of is dat gewoon nou, af en toe ze de kop op? Uh, nou nu minder, maar ik weet als jonge moeder was ik er echt heel erg uh, bang voor. Dat ik nachtmerries had, van dat er iets met hem ging gebeuren. En nu is dat wel minder. Maar ik merk ook dat dus deze film ook wel bijdraagt aan het hele... Uh, proces, eigenlijk ja, ja. therapie is het ook. Ja. Ik heb er nu juist last van. Ja, nee. ja hi. Hoi. Ja, ik ben er ook. Ja. Ik ben even je naam vergeten. Daniela Oonk. Daniela, um, jij support uh, veren? Nee, ik, uh, ik speel de hoofdrol in de film. Oh, ja. ja. nou dan zie je er toch <laughs> heel anders uit. <laughs> dat had ik niet herkend, sorry. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Nee. Nee, nee, nee. Ik zie ja, met, uh, voorbijkomen. Nee, je hebt het, de de namen voorbij komen. Je hebt natuurlijk de Cinecrowd teaser gezien. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat was een andere actrice. Dat oh, klopt. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, dus die, daar lijk ik inderdaad. de Waarom, is, waarom is dat verschil in een teaser en in een, in een trailer en in de film? Nou, we hebben voor, voor de teaser, zeg maar, dat was echt het opstart van het project. Dus toen hadden we ook nog niet... De hele casting rond en alles. Dus we hebben eigenlijk mijn nicht daarvoor gebruikt toen. Voor de hoofdrol, Tenminste in de teaser. Maar goed, voor de echte film. waren We echt op zoek naar een ervaren actrice. Nou, daar kwam Danielle om de hoek. Daar kwam Danielle kijken, ja maar die hoe is het ook zo? dus vandaar is het de hele stralende dame tegenover ons die je helemaal niet associeert met een diepgaand rouwproces. Dus nee, dat, dat begrijp ik ook. Ik, uh, we waren ook bij uh, de viewing van uh, nou, bij jouw schoolproject uh, en mensen herkennen mij ook absoluut niet. en dat klopt ook wel. ik, ik ja. lijk ook niet op uh, Maggie. Nee. Nee. nee, als persoon niet. nee. Nou, ze is een hele goede actrice, want ze kan ze goed ja. nee, Nou, hier moet Je moet je natuurlijk wel... Ja. Je bent helemaal ook getransformeerd door de kleding die... Je ja, met je. dank aan make-up en styling. Want dat heeft heel veel bijgedragen aan... Uh, ja, aan, aan de, de statige dame. Ja, absoluut. Ja. Hoe is het om zoiets te spelen? Uh, ik weet niet in welk genre je er normaal zit. De uh, acteurs kunnen van... <laughs> Precies, van comedy tot graag. Luchtig, tragisch. ja. En dan ineens is het, een, het is toch wel een, een serieus zware rol. Ja, dat was het ook. Ja, dat, ik, ik vond dat heel boeiend. En dat vond ik voor mij, ik, bedoel, ik ben in film, heb ik nog niet veel gedaan. Wel tv en comedyachtige mm -hmm. dingen op televisie. Uh, en veel in theater, veel musical. Dus dat is allemaal ja, toch wat eerder wat luchtiger. En met ja. een hippoog en uh, humor. Ja. En, uh, ja, dus dat was voor mij een uitdaging. Maar een hele mooie uitdaging. ja. Nou, <laughs> Dat spel met die dochter. Hoe was dat? Ja, dat was fijn. Elja is een hele fijne actrice. En ja, dat ging eigenlijk als, ja, als vanzelf. Ja, dat klinkt zo suf, maar het ging eigenlijk als vanzelf. Dus ja, die suf, als, als, als daar een goed teamspel is... En dat... Nou ja, en, en, en Veerle heeft het mij, of de, ja, degene die Maggie moet spelen, heeft het niet makkelijk gemaakt, want ik heb bijna geen tekst. Dus het is heel... Uh, en dat, dat, dat vond ik wel lastig hoor, want ik ben heel erg gewend om, om ja, te om, spelen om te met... Uh, ja, om woorden te gebruiken. Ja, dus, je nou, je alleen maar. In, nou, je bent in beweging met van alles. Ja. Nou, ik moet nu allemaal van binnen gebeuren ja. en het moet allemaal ja, op een andere manier zichtbaar worden. Maar ja, dat maakt het ook wel weer heel intrigerend om het te doen. Ja, ja. Ja, wat ook wel interessant was, vond ik, is dat jij als moeder zijnde zelf... je hebt het instinct om juist heel zorgzaam te zijn voor de kinderen. En de opdracht was in deze film heel erg... negeer je dochter en oh, ja. blijf in je eigen wereld. En dat was, dat was echt wel heel erg lastig om, uh, om te doen, denk ik. Ja, ik moest er echt even schrijven van, oh ja, dat niet. Dus ik moest echt, echt helemaal in die Maggie duiken. Wat natuurlijk logisch is, maar ja... Tot, ja, als, je, als je als persoon dat bent, ja, hè, erg zorgzaam en je moet ineens die Maggie spelen die eigenlijk ja. de dochter maar een soort aan het vergeten is, want ja. ik ben druk met mijn. Me. Ja, soms word je natuurlijk getypecast voor iets, dus dan, weet je, dan ben je al half ja. wat de rol is ja. en dat was in dit geval helemaal niet zo. Deze film is uh, af en succesvol. Ja. Wanneer komt de volgende? Nou, hopelijk snel. Ja, bent wel bezig? Ja, we zijn uh, bezig met het opzetten van een speelfilm. Ze is dus uh, een heel goed plan. Uh, <laughs> lijkt, me, lijkt me heel goed. Ja. Ja. Ja, dat lijkt me heel goed. Dan. Ja, toch? Ja. Nee, uh, en dat, dat is wel een ambitieus project. Want dat wil ik laten afspelen in het geboortedorp van mijn man. Mijn man komt uit uh, Tibet, Chinees Tibet. En um, ja, dat gaat eigenlijk over dat je geluk of ongeluk op jezelf kan afroepen. Hè, in dit geval een meisje uh, die lid is van, nou, van een clans, of ze daar in een clans wonen. En haar opa is heel erg ziek en de shaman die voert dan een ritueel uit. Een spinnetje gaat in een potje zitten. Uh, zij is nieuwsgierig en ze maakt een doosje open en die spin loopt weg en die opa overlijdt. En daardoor denkt zij dat is mijn schuld. En eigenlijk uh, gaat vanaf dan de sneeuwbal rollen. Waardoor ze steeds meer ongeluk op zichzelf afrolt dat ze nou ja, uiteindelijk zichzelf daarvan moet redden. En dat speelt zich dan af in de traditionele... Himalaya van het is wel een heel ambitieus project. Ga je daar ook, is de bedoeling daar ook te gaan filmen? Ja, zeker. Ja. Wow. Ja, het is ja, dat alsof... kan hier niet in de duin hoor. Zelfs niet met een winterse dag. Nee, nee, nee ja. dat is lastig. Nee. nee, dus dat is een project dat nu in de, in de stijger staat. Waarvoor ik nu het filmplan aan het schrijven ben. En ook ga kijken van nou, kunnen we daar... Uh, ben sponsoren voor vinden het is wel het Nederlandse een... filmfonds. Ja. Zie ik vaak voorbij komen. Ja, nee, zeker dat. En die werken ook samen met het Chinese Filmfonds. Dus daar heb je zeker ook wel uh, mogelijkheden in te, in te vinden. Nou, wat wel bijzonder nog is, Veel, om te vertellen, is dat jij toegang hebt tot die gemeenschap. En dat ja. hebben niet veel mensen. Dus dat, ma dat maakt het, ja, ik vind het een heel bijzonder project wat ze gaan doen. Ja. Ja. Eigenlijk als je Manda vandaan komt, die komt dan ook uit zo'n clan, neem ik aan. Ja. Ja. En dat is dat is één voet binnen. Precies. Ja, ja, dus, dat is de voet die je nodig hebt, want als buitenstaander kom je er niet in. Ook niet als Chinees, kom je er niet in. Dus, dat is heel bijzonder. Nee, dus ik weet ook 100% zeker te zeggen dat ik de enige ben die deze film zou kunnen maken. Dus, ik, ja, zo n, zo n, komen, heel bijzonder. <laughs> Zo'n film maken. Ja. Uh, je, zegt, je zegt zelf ook, ik moet een filmplan schrijven. Ja. Dat is een soort draaiboek van, uh, van begin tot het einde neem ik aan. Tot ja. de première. Nou, vooral een, een, het filmplan is meer voordat het project echt begint over eh, nou ja, de uitleiding van het verhaal. Um, hè, wat is dan mijn de, de motivatie erachter? Waar gaat het nou echt over? Hoe wil ik het gaan vormgeven? Met wie zou ik willen gaan werken? Wat is het budget wat we ervoor nodig hebben? Wat voor planning heb ik dan op ogen? Wat is het traject dat we moeten ingaan? <coughs> Sorry. Dus eigenlijk echt het, het plan dat ik naar investeerders kan brengen en producenten. Dat is het plan? Ja. En, dan heb je, en aan de andere kant van je hoofd heb je de film? Ja, klopt. Is dat moeilijk? Uh, ja, dat vind ik best lastig, omdat ik, ik ben zelf meer van de creatieve kant. En het dat is de film. Dat is de ja. film en het schrijven en het uitwerken. En de, de echte zakelijke kant, daar ben ik niet super goed in. Mm -hmm. dus mocht er iemand luisteren die heel goed is in het schrijven, schrijven Ja. filmplank, dan wil denken. Uh, ja. Ik ben op zoek naar een agent nog, die mij kan. Uh, en een, uh, en een uh, nieuwe hoofdrolspeelster, of gaat Danielle mee? Ik ben helaas niet Chinees. Dus, uh, <laughs> dat is <wel> moeilijk, ja. <laughs> dat, dat lukt me net niet, denk ik. Nee, nee, nee. nee. Dat kan je ook wel inleven behalve <laughs> ja, daar. Precies. coach. Ja, ik kan mij als coach, als, als uh, all over support. Want ja. ik, ik vind het een heel gaaf project. Dus ja. uh, hoe ja. lang, lang denk je daar te blijven als je dat opzet? Hè? Want het zit natuurlijk ook in je plannetje. Ja, nou ik, ik, ik, ik denk, ik schat, maximaal zes weken. Gewoon oh, best, een, best een ding. Ja, maar goed. Maar nou goed, andere het, andere is, uh, ja, het is een lang spel. Voor ja. Anderhalf uur? Ja, minstens. En nou ja, je moet denken, we zitten op grote hoogte. Dus de, vooral de Nederlandse crew die moet kunnen acclimatiseren aan de hoogte is allemaal boven 3000 meter. Dus, uh, ja. Dat is net de grens. Ja, inderdaad. Dus ik, had zelf, ik ben naar deze zomer geweest ik had er zelf wel veel last van. De dus. 3000 meter is net ja. de grens waar je uh, goed kan acteren. En als je erboven gaat, dan wordt het wat moeilijker. Ja, daar ja, we hebben we wel allemaal lopen. Maar dan moet je ja. inderdaad wel acclimatiseren. Uh, ja. Ja. Ja. Moet je overal rekening mee houden? Ja, ik weet ook niet hoe ja. het doet met uh, de batterijen van de ja, apparatuur. apparatuur dat is ja, de kou, daardoor gaan de stroomsnel leeg. Ja, korter. Dus, Korte uh, duur. Ja, geen idee. Ik ja. moet dat met lenzen doen. <laughs> Ervaring uh, apart, natuurlijk, zoiets. Ja. En een mooi film eruit. Ja, jammer. Dus, uh... Als het plannetje geslaagd is, wanneer zien we hem dan? Deze film. Ja? De lange film. Nou, ik denk dat dat een project is, want dat is wel twee jaar. Uh gaat duren. Dus echt, we zijn nu echt aan het begin. Maar ik hoop wel in de tussentijd nog een korte film ook te maken die we wel hier in Zandvoort nog eerder kunnen maken. Nee, wat ik eigenlijk hoop is dat deze film, uh, Troebol uh, in Zandvoort uh, bekeken kan worden. Ja. Misschien dat er een kleine actie gestart kan worden van uh, kom kijken. Ja. Er zijn toch veel mensen die uh, de, de trailer misschien wel gezien hebben ja. en daardoor uh, zoals ik nieuwsgierig ben. Ja. Dus ik zou hem zeker graag een keer willen zien. Ja, daar, ik zou gaan met een papa denk ik even. Ja, nou, da daar moet je mee. <laughs> ja. Goed idee. Ja. Ja, als hij genoeg aanmeldingen krijgt dan zal die ongetwijfeld draaien. Ja, dat denk ik ook. Dan nou, uh, moet je iets omheen organiseren denk ja. ik ook. Uh. Ja. Ja, we hebben het 1 ja. september dus gedaan. En dat ja. was ook in het Circus Theater. Ja, hier en dat was, en was echt heel leuk. Dus hebben, van dat wapen hebben we nog een uh, bubbeltje gesponsord gekregen. Dus dat was echt heel erg leuk. Ja. Goed, we wilden hem graag zien. Uh, ontzettend bedankt voor je uh, tijd dat je hier wilde komen. Ja. Uh, jij ook, Daniel, als hoofdrolspeelster. Graag gedaan. Um, ik ben toch zeer benieuwd naar die, naar die film. Mocht je daar nou, nou wat meer over uh, willen uh, vertellen in ja. de komende tijd. Dat, ja. je, dat, dat het meer uh, ja. handvattend gaat krijgen. Ja. Kom alsjeblieft een keer langs. Ja zeker. Dat ik zeker doe. Oké okay, dankjewel. Dankjewel. Maar jullie Bedankt allebei. Ja okay, dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Ja dankjewel. Ja dankjewel Jan. Love is in the air. Everywhere I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 dat is in